7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Zeven mensen doodgeschoten op universiteit in Amerika. Colombiaanse FARC laat tien gijzelaars vrij. Een Surinaams parlement debatteert over waarheidscommissie. Bij een schietpartij op een universiteit in Oakland in Californië... zijn zeven doden gevallen. Drie mensen raakten gewond.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 Bij een autoongeluk in Leeuwarden zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Hun auto raakte van de weg en belandde in het water, meldt de politie. De auto vloog door nog onbekende oorzaak uit de bocht, raakte een boom en kwam in een vaart terecht. Volgens duikers van de brandweer waren de twee slachtoffers de enige inzittenden van de auto. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. Dan is weer nog in de noordelijke helft van het land bewolkt en wat regen. In het zuiden droog en wat zon. Het wordt 8 tot 14 graden. Morgen veel bewolking in een groot deel van het land regen... en het wordt morgen 8 tot 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan 15 files. Twee daarvan vallen op. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Door langdurige werkzaamheden tussen de afrit Beek en Arnhem-Noord 12 kilometer. Een stuk verderop is een ongeluk gebeurd. Dat zorgt voor file tussen Knoop het Maanderbroek en Maarsbergen 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 Goedemorgen, het is zes minuten over zeven boekwinkelketen. Selectus lijkt zo goed als gered. De investeerder wil de winkels combineren met die van boekhandel... de Slechter om kosten te besparen. Wat betekent dat voor het personeel? We spreken zo met een woordvoerder van de vakbond. Eerst naar een mogelijk start het vuur in Syrië. Het lijkt erop dat Syrië dan toch akkoord gaat... met het zespuntenplan van vn gezant Kofi Annan. Daar de toezegging van president Assad gisteren. Uiterlijk over één week legt het Syrische leger de wapens neer. Terwijl Homs gisteren nog hevig onder vuur lag, kwam er vanuit Damascus een toezegging van president Assad. Uiterlijk 10 april zal het leger zijn tanks en troepen uit de woonwijken hebben teruggetrokken. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN in New York, Susan Rice, daarover. Mr. Annan reported that the Syrian foreign minister sent him a letter yesterday in which he said that the Syrian military will begin immediately and by April 10th will complete the cessation of all forward deployment and use of heavy weapons and will complete its withdrawal from population centers. This is, these are steps A through C. Uh, in het een toezegging dus om punt 1 van het zespuntenplan van Annan na te komen voor wat het waard is want toezeggingen zijn er natuurlijk al vaker geweest van Assad er is al vaker beloofd dat het geweld zou stoppen terwijl het in praktijk alleen maar toenam Dus de Staten voor uh, would look at these commitments and say yet again... that the proof is in the actions, not in the words. Geen woorden maar daden, zegt de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Susan Rice. Maar echt heel veel vertrouwen heeft ze er nog niet in. The past experience would lead us to be skeptical. Aan Syrië zal het niet liggen, zo betoogde de Syrische ambassadeur bij de VN, Bashar Jafari. So far the Syrian government said that it is committed we Kofi Annan maar we verwachten ook dat Kofi Annan de partijen die het verzet steunen tot de orde zal roepen want als je geld stuurt naar gewapende groepen verklaar je regelrecht de oorlog aan Syrië for those die who who said it publicly that they would like to send even money and salaries to these armed groups in Syria This is not only a violation of the uh, charter. This is not a violation of Mr. Kofi Annan's mission. This is a violation and a declaration of war against the sovereignty of Syria. De Syrische ambassadeur bij de VN uit dreigende taal. Every act that is Iedere not daad die indruist in tegen Annans vredesplan doet dit plan geweld, geweld aan. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid. De vele tegenstanders van het Syrische regime steken hun wantrouwen allang niet meer onder stoelen of banken. Opnieuw grote demonstraties gisteren in de noordelijke provincie We Laat ons niet meer wegjagen. Er is geen andere god dan Allah. En Assad is zijn vijand. Zo klinkt het in de straten. En ook het internationale Rode Kruis probeert toezeggingen van Syrië los te krijgen. Het voorzitter, Zwitser Jacob Kellerberger, is nu in Damascus. Hij gaat daar met de autoriteiten praten over een dagelijks staakt het vuren... om de gewonden te evacueren en eerste hulpgoederen te verstrekken. Na acht uur spreken we met onze correspondent in de regio Sander van Horen... over de laatste ontwikkelingen in Syrië en dat akkoord. Dan naar eigen land. Op de details na is de redding van Selectus rond. Investeerder Procurus wil de winkels van Selectus combineren met die van de boekhandel De Slechte. Dat scheelt 3 miljoen euro aan huur. En Procurus verwacht dat er bij Selectus ruim 160 van de 531 banen zullen verdwijnen. Nog onduidelijk is hoe het bij De Slechte zal zijn. Marlies Possel is bestuurder van FNV Bondgenoten. Goedemorgen. Goedemorgen mevrouw. Wat weet u zeker op dit moment mevrouw Possel? Nou er is niet zeker op dit moment. Um, uh, de plannen zijn nog steeds in de maak. Uh, wat wij wel hebben gehoord is dat uh, uiterlijk vanavond zou uh, gaat worden gegeven uh, aan het personeel. En um, zodra uh, de zaak beklonken is, dan zullen wij dat uh, vernemen. Maar maakt u zich zorgen? Want een van de problemen van selectus is, was dat de dat ze veel kosten hebben, dat ze daarom zoveel schulden hebben ook uiteindelijk. Dus er zal gesneden worden uiteindelijk in personeelsbestand. Dat heb ik ook begrepen en uh, ik heb ook wel begrepen... Uit, maar dan uit de pers vooral, dat uh, de 160 banen, of banen komen te vervallen. Uh, niet in de FTE, maar wel in banen. En uh, bij mijn weten is dat iets minder, maar uh, ik heb geen enkel zicht daarop op dit moment... Wat weet u van het personeel? Hoe staan ze tegenover de samenwerking van selecties met de slechten? Nou, het personeel is onrustig. Um, vorige week was er wel een zekere opluchting, omdat uh, met name het moederbedrijf hè, is failliet verklaard. Maar uh, de winkels uh, die zouden door mogen gaan. Het um, personeel was vorige week dus opgelucht dat in ieder geval uh, de vergevorderde plannen in de maak zijn om, de winkels, uh, te gaan, hè, dus om met de winkels door te gaan. Maar uh, mensen zijn ook onrustig omdat ze de laatste paar dagen eigenlijk niets gehoord hebben. Ja. En, en is er duidelijkheid over een sociaal plan? Want er verdwijnen hoe dan ook baan, u zegt het ook, 160 in totaal waarschijnlijk. Uh, ligt er iets klaar voor ze? Uh, wij gaan direct, nadat wij uh, vernomen hebben dat de reorganisatie plaats gaat vinden... gaat er een uh, aanvraag, adviesaanvraag naar de ondernemingsraden. Dat zijn er twee. Eén bij de slechte, één bij... Uh, uh, uh, selecties En op dat moment gaan wij ook meteen Met de leden uh, uh, Praten over een sociaal plan Of althans, we gaan een groep formeren Om uh, een sociaal plan voor te bereiden hm. Nou speelde het wel langer Het was wel duidelijk dat selecties in de problemen zat Waren er nog andere oplossingen denkbaar? Of was, werd daarover gesproken? Volgens mij is dat helemaal niet in vraag geweest Nee? Nee, absoluut niet Het ging gewoon heel slecht maar goed, er, er zou wel een investeerder zijn, maar die kreeg, de, die kreeg de financiering niet rond. Maar daar weet u ook niet veel meer van? Daar weet ik niet veel meer van. Nee, ik ben ook niet bij die plannen betrokken geweest. Uh, eind vorig jaar uh, hebben wij voor het laatst gesproken met uh, het management van uh, Selectis. Nou, toen stond het er al niet goed voor, maar we zijn wel geschrokken van uh, uh, de berichten zeg maar twee weken geleden. Ja. En wij zijn tussentijds ook niet op de hoogte gesteld. Het bleek veel erger dan, dan gedacht. Ja, wij zijn daar erg van geschrokken. Ja. Weet u welke winkels ze zullen verdwijnen? Of is dat ook nog niet duidelijk? Nou, ik kan me zo voorstellen dat dat gefaseerd gaat gebeuren. Ik weet niet welke winkels gaan verdwijnen. Maar u kunt zich voorstellen dat als er sprake is van een samenvoeging... dat je in die plaatsen moet kijken waar uh, zowel de slechte als de lexus uh, is gevestigd. Ja. Nou duidelijk, wij wachten samen met u af wat de bewindvoerder te melden heeft te laten van Marlies Possel, bestuurder van FNV-bondgenoten, dank u. Dat ziens. In Suriname, maar ook in Nederland, bij de Surinaamse gemeenschap... wordt de discussie over de amnestiewet met argusogen gevolgd. Voert u straks meer over Is de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De A12 staat vanmorgen op de zwarte lijst. Van Den Haag naar Utrecht is zojuist een ongeluk gebeurd. Het levert meteen 12 kilometer file op, vanaf Zevenhuizen tot aan Nieuwerbrug. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Elders op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem... door langdurige werkzaamheden tot aan Arnhem-Noord, 12 kilometer. En verder op richting Utrecht, ook op die A12... tussen de afrit Wageningen en Maarsbergen, 5 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het Surinaamse parlement vergadert vandaag opnieuw... verder over de omstreden amnestiewet. Als die wordt aangenomen, lijken president Bouterse en zijn 22-meter-verdachten vrij uit te gaan... in het 8 december-strafprogramma. Proces. Gisteren werd, na bijna zeven uur debatteren... de vergadering van de Nationale Assemblee verdaagd naar vandaag... zag Herman Boerboom van de Wereldomroep. De standpunten zijn helder en liggen recht tegenover elkaar. De voorstanders van de amnestiewet wijzen op stabiliteit in het land... en de tegenstanders op schending van internationale rechtsregels. Theo Fisnoudat, van en NDP, vindt dat het in Suriname... hoog tijd is voor amnestie. We moeten ons als samenleving... ...diep schamen, voorzitter... ...dat we vandaag... ...na 30 jaar nog steeds... ...opgescheept zitten... ...met 8 december. Vandaag nemen... ...jonge, energieke... ...en dynamische Surinamers... ...met hun hart op de juiste plaats... ...de lead... ...om een duurzame oplossing te brengen... ...voor zaken die zich voltrokken hebben... ...in de jaren 80... ...waaronder... ...de 8 december gebeurtenissen... En daartoe verdienen zij de onvoorwaardelijke ondersteuning van elke rechtgeaarde Surinamer. Rechtgeaarde Surinamers. Guno Kastelen van de oppositie ging daar fel op in. Ik ben een rechtgeaarde Surinamer. En ik roep alle andere Surinamers op. Om in ieder geval niet mee te werken. En niet te ondersteunen gedragingen die tegen de grondwet zijn. Gedragingen die oproepen tot polarisatie. De Surinaamse samenleving was in rust. Iedereen wachtte op een rechtsproces waarbij de waarheid naar boven zou komen, recht zou gelden. En daar komen plotseling vier uh, parlementariërs die menen dat hun recht tot interpellatie boven het recht gaat van de nabestaanden die zoeken naar rechtsvinding. Maar dat blijft bij zijn standpunt. Het zou volgens hem een slechte zaak zijn om een hardwerkende president in de gevangenis te stoppen. Het gaat immers goed met Suriname. De eendieners willen ook dat er geen stagnatie optreedt. Bij de uitbreiding van de raffinaderij van staatsolie waardoor we over twee jaar onze eigen unleaded en diesel in onze voertuigen kunnen tanken, voorzitter. En dat we dan ook voldoende asfalt hebben om alle straten in Suriname te verharden, voorzitter. Voorzitter, daarvoor dient dit ontwerp, voorzitter. Om de ontwikkeling, de positieve ontwikkeling die zich heeft ingezet, niet te te stagneren, voorzitter. Daar wordt die dit ontwerp. De oppositie is bang voor isolement van Suriname... als de wet wordt aangenomen. Oud-minister van Justitie Santokki van het Nieuw Front... wijst op de internationale verdragen... die door Suriname ondertekend zijn. Het Inter-Amerikaans verdrag voor de rechten van de mens. Ik wil dat lid verwijzen naar het internationaal verdrag van de Verenigde Naties... met betrekking tot burger- en politieke rechten. En verwijzen naar Inter-Amerikaanse vonnissen... wat duidelijk zegt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 ...moet terstond stand na de amnestieverlening bij wet een breed samengestelde waarheids- en verzoeningscommissie in het leven worden geroepen... ...ten einde de waarheid zo zuiver mogelijk naar boven te halen, voorzitter. Dank u wel. Maar de tegenstanders van de wet zijn niet onder de indruk van de gesten. U gaat geen verzoening hebben als u hier met meerderheid een wet drukt door mensen hun keel. Alders Bruno Kastelen. En Haris Monorat van Nieuw-Suriname citeerde Martin Luther King. True peace is not merely the absence of tension. It is the presence of justice. Hetgeen betekent, echte vrede is niet alleen de afwezigheid van spanning. Het heeft te maken met de afwezigheid van recht en rechtvaardigheid. Nu hoorde de Surinaamse parlementariër Haris Monorat... met een uitspraak van Martin Luther King. Vanochtend gaat de zitting van de Surinaamse, het Surinaamse parlement dus verder. Mark-Robin Visser is vanochtend bij Radio Mart in Amsterdam-West. Dat is een uh, radiozender voor de Surinaamse gemeenschap. En uh, Mark-Robin, uh, staat dat daar ook bol van de discussies over die amnestiewet? Ja, dat kan je wel zeggen, Marcel. Het gaat hier eigenlijk uh, op, bij dit station al 48 uur uh, nergens anders over. Radiomart staat voor uh, Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie. Tienduizenden uh, mensen, vooral uit de Surinaamse gemeenschap... in en om Amsterdam en de rest van Nederland luisteren daarnaar. Hier in Amsterdam is het station te beluisteren via de ether en de rest van Nederland via internet. Ze hebben hier allerlei phone-in-programma's... waar mensen dus kunnen bellen om hun uh, mening te geven. En ik heb begrepen... dat dat ja, de afgelopen twee dagen hier fors gediscussieerd is. Uh, hoe liggen de verhoudingen dan? Nou zeggen ze, die zijn heel verschillend. Het is echt 50-50 wat hier binnenkomt. Mensen die echt heel emotioneel voor die wet zijn, die amnestiewet. Maar ook mensen die daar juist fel tegen zijn. Uh, ja, en dan is het natuurlijk voor uh, de makers van die programma's hier af en toe ook wel lastig om neutraal te blijven, want Radio Mart wil toch proberen een beetje afstand van, uh, van de inhoud uh, te houden. Uh, straks na acht uur begint hier weer zo'n phone-in-programma. Op dit moment loopt het programma Start met Mart. En daar hebben ze uh, nieuws uit, uit de hele wereld. Laten we even luisteren of het toevallig nu over Suriname gaat. Dat weet ik niet. Even kijken. De oppositie vindt dat de, het wetontwerp in strijd is met de ja. grondwet en vroeg de parlement uh, vergeefs om de vergadering niet te laten doorgaan. Ja, als ja, er de zit op dit moment de één de presentator de in de, de studio. Het is wel, wel grappig de om, de om te de zien. Er hangt een grote vlag van Radio Mart. 25 jaar bestaat dat station. Er is één TL-buis uit. Die knippert een beetje. Maar de presentator praat onverstoorbaar uh, door. Straks ook nog een kinderrubriekje en een horoscoop. Waarom doen wij dat eigenlijk niet in het Radio 1 kanaal? Nou, vraag ik me af. En ze draaiden net ook gewoon tussen alle serieuze onderwerpen door. De plaat zullen we maar weer een potje dansen. Want zo gaat dat hier. Ik hoorde dat vanmorgen al van de presentator Harley van Embrix. We zijn dan wel een Surinaam station, maar we zijn ook in Nederland. We kijken met grote afstand naar wat er daar in dat land gebeurt. Het emotioneert ons allemaal heel erg. En tegelijkertijd zijn we ook een beetje Nederlands. Even een laatste feit vanuit Griekenland. Amnesty International heeft kritiek. Radio Mart dus. Een horoscoop. Lara, zullen we dat is toen. Lekker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 Nederland blijkt niet het enige land te zijn... met kopzorgen over het vliegtuig, correspondent Bas Mesters. Ook Italië snijdt in het JSF-programma. De regering wil er 41 minder afnemen dan de geplande 131... Een pijnlijke, maar noodzakelijke keuze al dus minister Gianpaolo Di Paola van Defensie eind vorig jaar. Volgens hem heeft Italië tot nu toe 2,5 miljard euro geïnvesteerd in het Joint Strike Fighter programma. De plannen maken deel uit van de ombuigingen van de regering Monti. Die stelt dat ook Defensie zich niet kan onttrekken aan de moeilijke financiële positie waarin het land zich bevindt. De regering wil ook het defensiepersoneel met 43.000 manschappen terugbrengen. Tot 150.000 soldaten en 20.000 man burgerpersoneel. 30% van de admiraals en generaals zal moeten afvloeien. De plannen liggen op dit moment ter beoordeling bij de Kamer. In Noorwegen hebben ze de Joint Strike Fighter al besteld. En daar beginnen ze, volgens correspondent Rolien Kreton, nu spijt van te krijgen. De Nooren houden hun hart vast. Al in 2008 waren ze vastbesloten om 56 JSF-vliegtuigen in te slaan. Volgens de Noorse berekeningen waren de Amerikaanse straaljagers... namelijk veel goedkoper dan de Zweedse vliegtuigen van Saab. Maar nu vragen veel Nooren zich af hoe Defensie destijds zo zeker kon zijn. Je koopt toch ook geen nieuwe auto als je geen idee hebt wanneer die af is en wat die gaat kosten. Dat andere landen hun aankopen afblazen maakt het er allemaal niet beter op. Zo wordt de Noorse JSF alleen nog maar duurder. Dan gaan we naar Groot-Brittannië, want daar staat de regering voor moeilijke keuzes, zegt correspondent Anja van der Horst. De Britse regering zit met een groot JSF-dilemma. De ontwikkeling van het toestel wordt steeds duurder... terwijl het budget van Defensie steeds kleiner wordt... door draconische bezuinigingen. Aan de andere kant, de JSF levert ook duizenden banen op voor de Britten. De Britse wapenfabrikant BAE is een van de belangrijkste bedrijven... die de JSF bouwen. En naast BAE zijn er nog tien andere Britse ondernemingen... die meedoen aan het project. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat de Britten eruit stappen... Maar er wordt wel degelijk naar andere mogelijkheden gekeken. De JSF zal gebruikt worden op twee Britse vliegdekschepen... die nu een aanbouw zijn, zo is de bedoeling. Maar aanpassingen om de vliegdekschepen JSF klaar te maken... blijken nu al anderhalf miljard euro duurder uit te pakken... dan oorspronkelijk beraamd. Londen overweegt dan ook een andere JSF-variant te kiezen waarvoor geen aanpassingen nodig zijn. Ook in Canada, de trouwbondgenoot van de Verenigde Staten... beginnen ze volgens correspondent Jacqueline Ekman te twijfelen aan de Joint Strike Fighter. Canada is in principe nog steeds van plan om 65 JSF-toestellen aan te schaffen... en heeft daarvoor een budget van 9 miljard dollar. Het is de duurste defensieuitgave voor Canada ooit... Maar over de opgelopen kosten en de vertraging van de productie... is in het land een flinke discussie ontstaan. Canada kan niet veel uitstel meer hebben. De huidige F-18's zijn snel aan vervanging toe. Dus nieuwe toestellen zijn hard nodig. Maar de vraag is of de JSF-toestellen niet veel te duur zijn geworden. De Canadezen zien dat de schattingen van het Amerikaanse pentagon... over de bouw van de toestellen steeds meer oplopen. Het budget van 9 miljard dollar is waarschijnlijk nu veel te laag... En ze zien ook dat de andere landen twijfelen. De Canadese onderminister van Defensie heeft onlangs laten weten... dat Canada wel degelijk bij het JSF-programma betrokken blijft. Maar dat er pas wordt getekend als de echte kosten duidelijk zijn. Ja, de JSF mag dan een Amerikaans project zijn. Ook de Amerikanen zijn gedwongen hun ambities terug te schroeven. Het Amerikaanse ministerie van Defensie... is de grootste afnemer van de Joint Strike Fighter. Ruim 2450 van deze F-35 gevechtstoestellen zijn de Amerikanen van plan te bestellen. Geschatte kosten van alleen al deze aanschaf is zo'n 380 miljard dollar. Maar in totaal is het project voor de Amerikanen vele maanden duurder. Samen met de aanschaf wordt de ontwikkeling en het levenslange onderhoud van al deze toestellen... nu geschat op bijna 1,5 biljoen dollar. Een schatting die onlangs weer naar boven is bijgesteld. De JSF is het duurste wapenprogramma ooit voor het Pentagon. Omdat er ook in de VS flink moet worden bezuinigd... is de bestelling van 139 toestellen al zeker uitgesteld. En zeer waarschijnlijk volgt er meer. En niet alleen de kosten vallen tegen, ook de techniek. De bouw bij de Amerikaanse vliegtuigproducent Lockheed Martin... wordt ook geplaagd door technische problemen. Het Pentagon, dat als grootafnemer afnemer nauw betrokken is bij de ontwikkeling van het toestel, maakte vorig jaar bekend dat de testtoestellen wederom een aantal mankementjes vertoonden. Totdat alle problemen zijn verholpen, is de productie nu tijdelijk verlaagd. En dus weer oplopende kosten. Wij praten verder over de JSF, de Joint Strike Fighter. Dat doen we onder andere uh, zo dadelijk, na half acht, met Barry Makko, generaal-major buitendienst. Want is nou de juiste keuze gemaakt voor de JSF? En later in de uitzending uh, schakelen we met Den Haag. Maar eens even horen of er in het katshuis ook gesproken wordt over de JSF.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 Zeven doden bij een schietpartij op de Amerikaanse universiteit en een brand in Moskou eist twaalf levens. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Bij een schietpartij op een universiteit in Oakland in Californië zijn zeven doden gevallen. Drie mensen raakten gewond. Een man van 43 opende het vuur in een leslokaal en vluchtte met een auto. De politie vond de slachtoffers in het universiteitsgebouw. Officers found uh, several victims throughout the, um, the classroom throughout the building. Uh, er waren several people hiding in locked buildings, locked doors, behind desks. As you can imagine, very frightened, very, very scared. Uh, some of them were injured, so we had to rescue them out. De schutter is van Koreaanse afkomst. De politie kon hem in een naburig winkelcentrum aanhouden. De man zou een oud-student zijn van de Oikos Universiteit. Jacqueline Ekman in Washington. Het is een kleine christelijke universiteit, uh, geleerd aan de Koreaanse-Amerikaanse kerk... ...heeft voornamelijk Koreaanse en Amerikaans-Koreaanse studenten. En er worden ja, colleges gegeven in Aziatische geneeskunde, theologie en verpleegkunde en ook Engels. Ook de meeste slachtoffers van de schietpartij zijn volgens de burgemeester Koreaans.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 De FARC kondigde de vrijlating van gevangenen eind februari aan. Toen werd ook bekendgemaakt dat de Karelja-beweging stopt met ontvoeringen om los geld te krijgen. President Santos zei na de vrijlating van de militairen en de agenten dat de FARC ook alle ontvoerde burgers moet vrijlaten. Het parlement van Suriname praat vandaag verder over de amnestiewet voor de verdachten van de decembermoorden. Gisteren hebben de initiatiefnemers van de amnestiewet voorgesteld een waarheids- en verzoeningscommissie in te stellen. En dat voorstel is een tegemoetkoming aan tegenstanders van de wet en nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden. Tegenstanders van de wet zijn niet onder de indruk van dit gebaar. Een parlementariër gebruikte een citaat van Martin Luther King om dat te verduidelijken.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 Wat daarbij een complicatie wel is geweest is dat het dak was bedekt met asbestplaten. En uh, er is natuurlijk ook asbest uh, vrijgekomen bij deze brand. Uit voorzorg werden twaalf huizen in de omgeving ontruimd. Bij de brand in Maren vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De SP in Boksmeer stapt uit het college van burgemeester en wethouders. De coalitie in Boksmeer verliest daarmee de meerderheid...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 En Frankrijk heeft twee radicale moslims uitgezet. De ene is een imam uit Mali die antisemitische preken hield. En de andere is een Algerijn die een gevangenisstraf had uitgezeten voor een aanslag in Marrakesh in 1994. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de uitzetten geen nieuw beleid. Maar is Frankrijk na de gebeurtenissen in Toulouse wel waakzamer dan ooit. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 ANW ah, Verkeersinformatie. De problemen in deze ochtendspits zitten vooral op de A12. Den Haag richting Utrecht is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Bodegraven staat 9 kilometer file. Het loopt daar ook vast op de N11 vanuit Leiden. Tussen Bodegraven en de aansluiting met de A12 staat 4 kilometer. En op de A20 vanuit Rotterdam voorknopend Gouwen 5 kilometer. Ondernemen in zwaar weer. U kunt wachten tot het opklaart. Dat kan...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 school in school Volgens getuigen zou de schutter tijdens de les zijn opgestaan van zijn tafel en om zich heen hebben geschoten. They stood up in the class and just started firing, shot one guy in the chest, shot another person, and once you know, she just he just started firing like crazy. During our class, I heard like some gunshots, so I heard like someone like, dun-dun, dun-dun, dun-dun, like, and the one girl screamed. My teacher said, run away, and then we tried to escape from the building. Deze getuige zegt dat onze docent riep ren weg en toen hebben we geprobeerd weg te komen van het gebouw. Zeven mensen zijn gedood in totaal. Drie mensen raakten gewond. De schutter vluchtte naar een nabijgelegen supermarkt. en Daar zou hij zijn daad bekend hebben en vervolgens gearresteerd zijn. Hij was een paar uur later na een in een shoppingcentrum. Volgens de politie zou het gaan om een 43-jarige oud student van de universiteit in Oakland met de Zuid-Koreaanse nationaliteit. We know he's a 43-year-old um, We believe Oakland resident. Uh, we don't have any other information about him. Um, and that's uh, all I have right now regarding that. He, he is a Korean national person, yes. We're told that he was a former student. Waarom heeft hij dit gedaan? Nou, het motief voor zijn daad is vooralsnog onduidelijk. You know, that's the question that, that we're all asking at this hour. You know, did he know somebody at that school? Was he specifically targeting someone at that school? If in fact he was a former student, you would think that there was a purpose behind him going to that school this morning, but his exact motive uh, at this point, Wolf, is unclear. Kende hij iemand op de school? Had hij een specifiek doel? Het is allemaal nog niet helder. De Oikos University in Californië geeft colleges in onder meer theologie en aziatische geneeskunde. De meeste slachtoffers zouden zuid koreanen zijn. De burgemeester van Oakland betuigde haar medeleven aan de slachtoffers en hun families. This is the kind of situation where uh, we need to pull together and to support uh, the Korean community in particular, uh, where most of the victims appear to be from, and um, I just hope that we will put our arms around uh, this group of people and these families and uh, do our best to um, uh, bring peace back to the city. We moeten bij elkaar komen en elkaar steunen in deze moeilijke tijd. De rust moet terugkeren in onze stad. Al dus de burgemeester van Oakland. En meer over die schietpartij vindt u op onze website nos.nl. Het is uh, tien minuten over half acht. We gaan door naar de sport. Tom van Teck, goeiemorgen. Goeiemorgen. Vanavond de grote wedstrijd in de Champions League ja. FC Barcelona tegen AC Milan. Uh, heen was het uh, 0-0, zullen we maar zeggen. Wat ja. gaat er vanavond worden? Ja, het is inderdaad de wedstrijd van deze kwartfinale. Want de anderen lijken toch al redelijk beslist. Bayern staat 2-0 voor tegen Marseille. Die gaan het vanavond ongetwijfeld uh, gewoon halen. En dan gaat iedereen kijken inderdaad naar Barcelona. Milan Milan omarmde die 0-0. Ze niet in alle toonaarden weten. Jeetje, wat een mooi resultaat. Geen goal mm -hmm. tegen thuis en dat soort. Milan heeft uh, vier goals gemaakt dit jaar in de Champions League tegen Barcelona. Milan heeft hoop daar een goal te kunnen maken. Uh, Barcelona zonder Xavi waarschijnlijk. Milan overigens zonder Van Bommel. Die is achtergebleven in Milan met, uh, met rugklachten. Maar misschien wel met Seedorf. Misschien wel met Emanuelson. Je weet dat helemaal nooit zeker bij hun. Um, ik denk toch dat Barcelona echt uh, veruit de beste kansen heeft. En uh, Barcelona zeker gaat scoren en misschien ook wel twee keer. Dus mijn verwachting is toch gewoon dat Barcelona uiteindelijk door zal gaan. Maar Barcelona is niet die geoliede machine meer... die automatisch al dit soort wedstrijden, et cetera. Kortom, Messi wat geïrriteerd in de vorige wedstrijd. Maar goed, als je alle kwaliteiten bij elkaar optelt... ze hebben natuurlijk dan uh, bij Milan, die er alles aan zal willen doen. Maar als je het allemaal optelt, dan zou normaal gesproken... Barcelona Barcelona toch gewoon, en ze moeten bijna wel, omdat die Spaanse titel naar Real Madrid gaat, Barcelona toch echt de favoriet moeten zijn. En is ook mijn favoriet, laat ik daar eerlijk over zijn, voor de halve finale. Dan moeten we het toch nog even hebben over de scheidsrechter. Ja. Uh, Björn Kuiper. Ja. Niet zo vaak meer voor, hè, dat nee, Nederlandse scheidsrechter zo'n topper fluit. Ja. De Nederlandse scheidsrechters zijn een tijd uit beeld geweest. Deze Björn Kuipers is een beetje aanvoerder van de, de nieuwe lichting. Is ook al aangewezen eerder voor het, voor het EK later dit jaar. Dus ook daar zijn we dan weer eens vertegenwoordigd. Uh, we hebben het niet zo vaak over scheidsrechters. We mopperen veel over scheidsrechters. Het is erg in bij Nederlandse coaches en spelers om te zeggen dat we geen scheidsrechters meer hebben. Ten dele is dat wel een beetje waar. De essentie van fluiten is dat de scheidsrechter er is voor de spelers en niet omgekeerd. En deze Björn Kuipers die heeft dat echt feilloos door. Zo'n bescheiden man die fantastisch fantastisch fluit. Het is hem ook zeer gegund met vier andere Nederlanders. In EK-opstelling las ik ergens. Ze zijn er allemaal bij. Maar goed, het is op zich voor het Nederlands voetbal wel prima dat er weer zijn een Nederlandse scheidsrechter is. En het is een hele eer om zo'n wedstrijd te fluiten. Alles is op je gericht, dus het kan ook in één keer helemaal misgaan. Maar deze Kuipers, nuchtere man, kunnen we dat wel toevertrouwen. Dus ook dat, wat dat betreft een mooie Nederlandse inbreng vanavond daar. Nou, dan moeten we maar kijken, Tom. Ja, zeker. Ja. Kunnen we ons niet laten ontgaan eigenlijk. Nee, deze nee niet te vroeg naar bed. Eén keer wat later vanavond Goed, op jullie. Tot morgen. ontemmorgen. Nou, vooruit. En zo dadelijk praten wij over de JSF. Is dat nou eigenlijk een goede keuze geweest? Er wordt over gepraat in het Catshuis. Uh, Zometeen meer erover. Eerst naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaal nog steeds problemen op de A12? Op een aantal plaatsen inderdaad, Lara. Op de A12 vanuit Duitsland. Daar staat voor Arnhem-Noord 12 kilometer door langdurige werkzaamheden. Een stuk verderop was een aanrijding bij Veenendaal. De rijstroken zijn weer vrij. Er staat nog wel 9 kilometer fieden. En de A12 van Den Haag naar Utrecht. Voor Reewijk 7 kilometer na een ongeluk. De weg is daar weer vrij dat daar ook nog behoorlijk vast op de A20 vanuit Rotterdam. Voorknopend gehouden staat 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Algemene Rekenkamer presenteert vanmiddag een rapport... over de financiële gevolgen van het uitstellen van de Joint Strike Fighter, de JSF. Het gevechtstoestel dat de F-16 moet gaan vervangen. De verwachting is dat opnieuw geconcludeerd wordt... dat dat gevechtstoestel, die Joint Strike Fighter, dus duurder en duurder wordt. Daar gaan we over praten met generaal generaalmajor buitendienst Barry Makko. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Makko, is er een punt aan te geven dat de JSF te duur wordt? Ja, dat grote probleem is wat is te duur. Het is zo moeilijk te vergelijken. Omdat de JSF een vliegtuig is wat zeer modern, zeer geavanceerd is. En eigenlijk ja, vooruit loopt op wat andere landen kunnen produceren. Ja. Maar zit er een grens aan, ook bij de Amerikanen, dat ze zeggen van ja, maar dit loopt nu echt te veel uit de klauw. Ja, die grens die, die is zo'n beetje bereikt, denk ik. En uh, de Amerikanen hebben ook uh, maatregelen genomen om te zorgen dat de productie goed op gang komt en dat het vliegtuig inderdaad, laten we zeggen, in gebruik genomen wordt zoals gepland. Hmm. Kunnen ze zich voorstellen dat in Nederland er een grens bereikt wordt? Er zal flink bezuinigd moeten worden. Kunnen ze zich voorstellen dat, nou, naar alle waarschijnlijkheid... toen weer bekend zal worden dat de ESF weer duurder is geworden? De productie, het onderhoud, de ontwikkeling? Ja, dat, dat is zo. Maar u moet wel begrijpen dat uh, het budget voor de ESF... zit gewoon in de defensiebegroting in de komende jaren. Uh -huh. Dus uh, defensie die, uh, uh, zal ook moeten bezuinigen. En uh, men zal dus ook moeten kijken hoe men dat, hoe men dat oplost. Aan de andere kant moeten ze zich wel begrijpen dat um, als je niet meegaat met een land uh, wat heel veel toestellen produceert en de, in dit geval de Amerikanen, dan kom je bij een land terecht uh, wat produceert uh, of zelfs binnen Europa, de Eurofighter als voorbeeld, waar kleine aantallen worden geproduceerd en als je die 40 jaar uh, in dienst wil houden en wil modern wil houden ja, dan moet je zelf heel veel meer betalen dus uh, hier gaat eigenlijk de kost voor de baat uit Kunt u, eh, zonder dat we altijd te technisch worden, eens aangeven waarom die, op het zo, waarom die zo duur is? Er zitten, zitten steltelementen natuurlijk in en allerlei nieuwe technieken. Maar wat maakt hem nou zo duur? Ja, eigenlijk is de ontwikkeling van tegengevallen en de fout die de Amerikanen hebben gemaakt... is om te vroeg te beginnen met de productie. Terwijl de ontwikkeling nog niet goed afgelopen was en het testen ook niet afgelopen was... Dat is een geweldige tegenslag geweest, wat de Amerikanen zelf ook toegeven. En eh, daardoor is die duurder geworden. Aan de andere kant, eh, ja, duur. U moet wel begrijpen dat eh, we nog steeds in de orde van grootte zitten... wat ook een Eurofighter, een Rafal of, of een Grippen eh, kost... Het is niet zo dat dit toestel twee keer zo duur is. De tegenslag zit meer in het uitstellen van, uh, van het testen en het ontwikkelen. De Amerikanen hebben ook tot twee, drie jaar lang nu uh, uitstel... Uh, dan dat het, laten we zeggen, echt in de prijs zit. De prijs van een toestel op dit moment uh, voor de, de variant die wij willen hebben... is rond de 64 miljoen dollar investering, ja, dat is toch vergelijkbaar met de prijs van andere vliegtuigen. Zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar. Mm. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat er um, een symbolische uh, waarde uitgaat... van het eventueel uh, terugtrekken als land. En dan denk ik met name aan het politieke proces in Nederland. De PVV die tegen aanschaf van de JSF is. Er is inmiddels zijn er twee, toestellen, twee testtoestellen besteld. Um, die komen... In 2013 en 2012, in augustus komt er eentje. Zou je nog terug kunnen? Ja, je kunt terug, omdat de beslissing om uh, voor de JSF uh, te gaan is uh, nog niet genomen. Het volgende kabinet gaat dat doen, mm. uh, gepland dus in 2015 en eh, eh, eh, dan kunnen wij de testtoestellen -teruggeven, test teruggeven. Maar wat gaan we dan doen? Gaan we dan opnieuw een, een, een concurrentieslag met andere toestellen eraan? En gaan we dan weer concluderen dat dit toch het beste toestel is? Dan zijn we, staan we achteraan in de bestelling. En wat we ook hebben is dat onze industrie gaat er geweldig van gaat leiden. We hebben op dit moment hebben we wat orders. Maar we merken nu al bij de industrie die de onderdelen voor de ESF kan gaan leveren... dat men zeer terughoudend is om verdere orders te plaatsen. Dus uh, uiteindelijk uh, zullen, zullen we daarom veel meer verliezen. Mm. Maar, maar die inbreng uh, de, van de industrie, uh, die, die Nederlandse deelname aan dat project... dus omgezet in industriële productie, stelt dat wel wat voor? Ja, tot nog toe hebben we 800 miljoen geïnvesteerd en we hebben ongeveer hetzelfde aan orders teruggekregen. Maar als we kijken naar uh, de... Dat de was overigens ook de, ook, de, ook de afspraak, hè? Dat dat elkaar ja. in evenwicht zou houden. Ja, ongeveer heeft men zich daaraan gehouden. Maar als u kijkt naar uh, het, het meeste geld in, in de joint strike fighter dat gaat gedurende de levensduur. Uh, ...dan, uh, dan uh, zal er veel uh, onderdelen geproduceerd moeten worden. Niet alleen in de productie, maar ook in het onderhoud. En met name in het onderhoud, daar zullen we mee moeten proberen te doen. En wat zien we? We zien dat andere landen, onder andere Noorwegen, maar ook Turkije... ...nu al bezig zijn om industrie op te zetten om het onderhoud van die toestellen zelf te gaan doen. En daar ook andere landen afhankelijk van te maken. Dus als we niet uitkijken, dan kunnen we straks met onze JSF-motoren naar Noorwegen toe en de Noren betalen. Ja. Dat zou slecht zijn. Meneer Marco, we hebben een rondje gemaakt uh, met onze correspondenten... over de JSF bijvoorbeeld in Italië. Uh, daar krijgen we dan te horen dat Italië snijdt. Neemt uh, gewoonweg minder toestellen af. Omdat Defensie moet bezuinigen in het land. Zou je zich voor kunnen stellen dat dat uiteindelijk een optie wordt voor Nederland? Ik denk dat dat uh, inderdaad de optie wordt om te kijken naar minder toestellen. Italië heeft overigens wel al 700 miljoen zelf geïnvesteerd. in het maken van een fabriek waar, waar de ISF geproduceerd zal worden. in de buurt van Milaan. Hm. Dus Italië loopt erg vooruit op wat wij aan het doen zijn. Ja, en, en, en aan de andere kant, hoe groot is de druk dan bijvoorbeeld ook op Nederland? Want hoe minder toestellen er afgenomen worden, ook door die andere landen, hoe duurder die weer wordt. Ja, daarom moeten we ook zorgen dat we optiemen met andere uh, Europese landen. Dat we samen één front vormen richting de Amerikanen. En ook, uh, laten we zeggen, het werk en uh, de return op uh, um, um, inkomsten, dat we die uh, afdwingen. En uh, ook al zijn het minder aantallen, en uh, nog steeds, en uh, dat gebeurt door de hele wereld op dit moment, uh, Europa, alles bij elkaar, zal toch een behoorlijk aantal uh, bestellen. Marie Marco, hartelijk dank voor gaat. uw analyse over de Joint Strike Fighter. En in de wereldwijde economische crisis doen sommige landen het nog wonderbaarlijk goed. Zoals China en India. Maar die beconcurreren elkaar ook. En India lijkt in dat spel het onderspit te delven. Dat is duidelijk te zien in de deelstaat Uttar Pradesh. De zijdeindustrie daar heeft het loodje gelegd. Correspondent Lucas Waagmeester zag hoe dat kwam door gebrek aan gericht beleid. Dit geluid... Klinkt hier al 600 jaar lang in de dorpen rond Varanasi. Dit, klak, klak. Ik ga even naar binnen. Namaste, salaam, hallo. Weefgetouwen waarmee de beroemde zijde sari's uit Varanasi worden geweven. Kunstenaars zijn het, hoor. Ze geven dit ambacht al meer dan 40 generaties aan elkaar door. Maar het is voorbij, zegt meneer Bartelal. die is wever. Het begint meteen over China. Want de Chinezen zijn met machines gaan werken... waardoor de zijdeindustrie hier, handgeweven... zo goed als uh, tot stilstand is gekomen. In ieder huis werkten mensen in die zijdeindustrie. Een enorme werkgelegenheid. 800 weverijen had je hier... En er zijn nu nog zo'n 25 van over. Due to the effect after the WTO signature in the world. And when the globalization and the open market, open economy in the whole world. China is starting penetrating here the raw duplicate silk. And the power loom has emerged. Machine made product has emerged. Nou, dit is dokter Rajnikant, die probeert op te komen voor die wevers. Hij zegt dat het misging toen de wereldhandel echt op gang kwam. Met de WTO-verdragen in de jaren negentig. So de industrie heeft over de laatste 10 tot 12 jaar ja, Dat is gewoon concurrentie. Die Chinezen doen het sneller en goedkoper. En die winnen dus in een vrije markt. Aan het punt is hier de Indiase overheid. Die heeft het allemaal gewoon laten gebeuren. The government is not aggressive. De government is not much aggressive to protect this. Tradition, culture and the livelihood. Because it is a livelihood opportunity. Er is echt een kans voor open doel gemist. Een prachtige industrie die niet is gemoderniseerd en het gewoon heeft verloren. En er is die kans die kijkt ernaar en die zegt... Ja, er is gewoon geen visie, geen beleid geweest vanuit de overheid. Actually, the, due to the political will, due to the good knowledge and due to the left vision for the system. Op het erf zit een vrouw die een gare klosje, aangedreven door een fietswiel, een razendsnel ronddraait. Zodat het garen om dat klosje wordt gewonden. Ze heeft daar twee handen voor nodig. Dus met een groot teen houdt het klosje op zijn plek. Veel jonge jongens zijn maar gaan stenen bakken of potten ze hebben het ambacht helemaal verlaten. Het is echt, dat is het echte drama hier eigenlijk. Mensen die echt iets kunnen, die worden nu met z'n duizenden in ongeschoold werk gedwongen. The people are shifting from skilled work to unskilled work. They are making the beautiful product. Now they are shifting the other. But maximum the work is unskilled work, unskilled work. Wat we hier zien is in die zin het echte gevecht van de globalisering, waar deze kleine handwerkers zonder enige steun van bovenaf in de economische grootmacht India ja het gewoon verliezen because here is the fight is the tradition between the modern technology and the fight is from the globalisation to the home based industry the village based industry and here is a fight machine between the hand het NOS radio en journal media overzicht een schietpartij op een universiteit in Oakland, Californië... zijn zeven mensen gedood. Een man met een Koreaans paspoort is aangehouden. Hij zou aan de universiteit gestudeerd hebben. Eén student vertelde aan de Californische nieuwszender... dat ze bij de schoten eerder dacht aan vuurwerk... dan dat er iets ernstigs aan de hand was. First time when I heard it, I en dan my teacher went outside check en dan he says, like one woman told them, like, like somebody has a gun, run. En dan dus we ran away. De meeste slachtoffers van die schietpartij zijn Koreanen. De universiteit in Oakland is onder meer gespecialiseerd in Aziatische geneeskunde. De Telegraaf dan schrijft dat CDA-prominenten zich voor het kratje hebben laten spannen van hulporganisaties. Vorige week lekte via de NOS een brief uit waarin oud-premier Lubbers en de oud-ministers Van den Broek en Heers Ballin stelling nemen tegen korting op ontwikkelingshulp. Nou, die brief is volgens de krant ingestoken door de Nederlandse hulpindustrie. Organisaties als Cordates, Ico en Woord en Daad zouden zelf de CDA-prominenten hebben benaderd. Ze vrezen vele miljoenen mis te lopen als het kabinet een miljard gaat bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. De hulporganisaties bevestigen in de Telegraaf dat zij het initiatief hebben genomen voor de brief, maar benadrukken dat de CDA's hun eigen woorden hebben gekozen. In spits reageert de KNVB, voetbalbond, op uitlatingen van Henk Haaghoort, de baas van de publieke omroep. NPO die zei gisteren in de Volkskrant dat bezuinigingen bij de publieke omroep gevolgen kunnen hebben voor het eredivisievoetbal Voetbal op televisie. De omroepen moeten 200 miljoen euro per jaar bezuinigen. En daardoor kan de NOS volgens Hagort, niet... en de Champions League en het eredivisievoetbal uit blijven zenden. De publieke omroep wil dus dat er gekozen wordt. Alleen loopt het contract over de Champions League... langer door dan dat met de eredivisie. KVB wil in ieder geval dat het eredivisievoetbal... op het publieke net blijft. Volgens de bond is het logisch om op die manier te blijven investeren... in het Nederlandse voetbal. Ook omdat Nederlandse clubs niet of nauwelijks meer... in de Champions League spelen. In de Amerikaanse staat Florida is een klein vliegtuig op een supermarkt neergestort. De twee inzittenden van het toestel zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Drie mensen in het gebouw liepen brandwonden op. De politie zei op de lokale televisie dat de supermarkt op de aanvliegroute van een nabijgelegen vliegveld ligt. Het right so is minder dan een kwart van van hier. Het is eigenlijk op de andere kant van Lowe's. Dus dit is een het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Volgens de politie ging het om een experimenteel vliegtuig. Hm. Mm -hmm. Wie had dat dan nou gedacht in deze tijden van economische crisis... en gedaald consumentenvertrouwen? Wij Nederlanders blijken een gelukkig volk. In een VN-onderzoek van een vooraanstaande econoom staat dat wij op de, drie, de, de op drie nagelukkigste natie zijn. op nummer vier dus. Volgens VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... moeten landen hun beleid richten op het realiseren van geluk... We need a new economic paradigm that recognizes the parity between the three pillars of sustainable development, social, economic, and environmental well-being are indivisible. Uh, together, they define gross global happiness. Bij het opstellen van de lijst is gekeken naar zaken als inkomen, vrijheid, vertrouwen in de overheid en levensverwachting. Wat opvalt is dat landen in Noord-Europa daarbij hoog scoren. Gelukkig zijn de Denen. Het onderzoek is gedaan in het kader van de eerste geluksconferentie van de VN, die deze week wordt gehouden. Nog maar. Na acht uur hebben we het met onze correspondent in de regio. Sander van Horen over het akkoord met Syrië. Na bemiddeling van Kofi Annan. En spreken we hopelijk met een Nederlander. Die was op de Universiteit van Oakland, waar die schietpartij was. Internet, logs, Twitter, kranten, radio en televisie.